Postzegels worden vanaf 1 juli duurder, maximaal 6 cent. Minister Kamp van Economische Zaken en PostNL hebben dat afgesproken... om te zorgen dat de postdienst kostendekkend blijft. PostNL moet van de overheid zes dagen per week... het versturen en ontvangen van post mogelijk houden. En ook moet PostNL veel postvestigingen en brievenbussen handhaven. PostNL zit midden in een reorganisatie die zo'n 3000 banen kost. Het bedrijf wil 400 miljoen euro besparen. Het weer vanuit het zuidoosten komt bewolking opzetten. Vannacht gaat het licht vriezen. Morgen veel bewolking, maar ook af en toe zon. In het noordoosten en zuidoosten valt mogelijk wat natte sneeuw. Middagtemperatuur ligt rond 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB de geïnformatie. Nog wat files op de A12, Utrecht-Den Haag... tussen Soetermeer en Nooddorp, 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, bij knopend e Ewijk 2 kilometer.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 Dit is radio 1, de NTR. Kerstdag. Ja, Dames en heren, goedenavond. Wij doen alles om van ons schuldgevoel af te komen, zelfs verspillen. En wat zit er dan verstopt in de dingen waardoor we ernaar kunnen verlangen alsof ons leven ervan afhangt? En waarom hebben we zo'n behoefte aan dingen die we helemaal niet nodig hebben? En daarover schreef onze gast het essay voor de Maand van de Filosofie, getiteld Schuldgevoel. Hier is Koen Simon. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 27 maart... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. En we gaan het over schuldgevoel hebben. We gaan het hebben over dat je verlangt naar dingen... Uh, dingen om te hebben. Je weet nog niet eens waarna je verlangt, maar je verlangt al. Nou, dat verlangen, daar gaan we het ook over hebben. Want daar schreef Koen Simon een buitengewoon prikkelend essay over. Een behoorlijk boekje is het hoor. Het is niet een klein dingetje. En uh, Koen Simon, welkom. Dank je wel. Uh, ik, ik wil tegen de luisteraars zeggen dat het leuk is als u reageert... of vragen stelt aan Koen Simon. Hij is filosoof, hij schrijft heel erg veel... Over de dingen des levens. Uh, hij doet dat onder andere voor Trouw, maar ook voor NRC Next. Hij heeft vandaag nog een heel groot stuk in de NRC Next over de, over de kunsten. Uh, waar doe je het nog meer voor? Uh, uh, NRC Handelsblad. Handelsblad. Uh, ja, is dezelfde uh, toko, hè? filosofie magazine. Yeah. Ja, het is dezelfde toko, maar het zijn, echt, het zijn andere redacties. Uh, yeah. waar ik, bij NRC Handelsblad schrijf ik vooral voor opinie en debat. Yeah. Dus, uh, dat, uh, en dat zijn, het zijn ook echt andere stukken. Ja, ja, Grote stukken, mooie stukken. Prikkelende stukken met, met, met, met dingen die, die, die de geesten uitdagen. Dus wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via onze website, via het gastenboek van onze website. RadioKunsthof.nl Twitteren wordt ook op prijs gesteld. Hashtag RadioKunsthof. Koen, we gaan het zo over schuldgevoel hebben. Wat is iets waar jij recentelijk nogal een hardnukkig schuldgevoel over hebt uh, ontwikkeld? Um... Ja, ik, ik zit nu meteen in de huiselijke sferen te denken... Van, uh, dat ik vooral met mijn boek bezig was uh, toen, uh, toen mijn vrouw uh, uh, hoogzwanger was. En, uh, en net, net, net is, uh, een paar maanden geleden is bevallen van onze, onze derde. Ja, gefeliciteerd. Uh, uh, Dank je wel. En uh, ik weet ik, nog heel goed, dat heb ik haar laatst opgebiecht, inderdaad, dat zij toen echt in haar moeilijkste... Van haar bevalling zat in de, in de woonkamer in Onder den Dam. Uh, Onder den Dam in Groningen. In Groningen. Uh, dat, dat ik dacht. Uh, nou, ten eerste ik moest wakker blijven, want het was namelijk gewoon al heel. Het duurde lang en het was al laat en ik was erg moe, want ik had wekenlang al hard gewerkt. Omdat ik wilde eigenlijk al klaar zijn met SC, maar dat lukt natuurlijk belangen na niet. Um, en toen dacht ik aan uh, een passage in hoofdstuk 2, de hele tijd terwijl zij uh, lachte te persen. Dus uh, dat. Nou, daar had ik een licht schuldgevoel over. Ik vind het volkomen terecht. Oké, okay, dat vermoed ik al. Ik denk, hier kan ik wel mee aankomen. Ja, ja. je kan mee aankomen. Ook omdat je zegt: uh, Ik moest wakker blijven. Ja, maar. Dat, ik ga je niet iets ja. heel belangrijks zeggen. Ja. Zij moest ook wakker blijven. Ja, dat weet ik. Maar ik. ik... Ik denk dat dat, dat, dat vrijwel vanzelf gaat. Ja, dat ja. denk ik ook. Zul je niet zo gaan in de slaap vallen. Ik ja. heb nog nooit gehoord van een barende vrouw die tijdens het baren in nee, slaap viel. Nee. nee, was dat maar zo eigenlijk. Nee, nou, twitteren, twitteren, als, als het wel zo is graag. Ja, huppla, kom met die tweet. Uh, dat, dat is een, en wat doe je eigenlijk met de schuldgevoelens, in de algemene zin? Um, ja, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel soorten schuldgevoelens. Um. Zoals in dit geval. Zeg je dan tegen je vrouw op een zeker moment... Benoem je het? Zoals dat ja, nee, de, de, dan, dan, dan heb ik het daarover. En um, daar zoek je een juist moment voor. Niet dat ik daar dan al weken mee ronddiep. De, ineens komt het op en denkt... Oh ja, ja. het is nu een mooi moment. En uh, dan... Um, um, ja, dan, en dan... dan Zeg je, maak je vaak, ik maak vaak grappen. Dat, dat, dat, dat, vind ik, dat vind ik een prettige manier om met het leven om te gaan. Om, om, om, om, om het zo te relativeren. En dat is natuurlijk wat, wat veel mensen doen met, met schuldgevoel. En een grap is eigenlijk een vorm van, van een spelletje spelen. En, en dat, dat is iets wat, wat helemaal past. En wat, waar het in mijn boek natuurlijk ook nog veel over gaat. Over meer over de schaamte die bij schuldgevoel ja. zit. Uh, die ons dwingt om telkens weer uh, ons voor te doen alsof, alsof we iemand zijn. Hè? Dus, uh, en, en, en, dat, en dat dus het schuldgevoel is in die zin veel vaker een motor voor het handelen en schaamte dan dat het je lam legt. Dus, uh, dus je, je, je kunt er profijt van hebben. Van. Ja, het houdt je ook verantwoordelijk bijvoorbeeld. Uh, dus je, je, op het moment dat je je schuld. Uh, dat je, dat je je schuldig voelt. Kijk, als je je schuldig voelt omdat je iets uh, misdaan hebt... wat gewoon echt niet door de beugel kan... ja, dan is dat, dan is dat uh, alleen maar heel vervelend. en dan maar is het vooral vervelend dat je iets hebt gedaan wat niet mocht. Maar... Um... Um, er gaan natuurlijk voortdurend dingen mis. Zoals de, wat, ik, wat ik net noemde. Dat, dat, dat, dat je eigenlijk een, een goede man wil zijn bij zo'n zo bevalling. En dat, je, en, en dat je ook alles van tevoren hebt gepland en wilde dat alles goed was. En dat je dan toch aan hoofdstuk 2 zit te denken. Heb je je kind Plato genoemd? Of? Nee, nee, nee, nee, nee. Toon. Na, oh, na, na, na nee. Toon Hermans. nee oh. nee nee, nee, nee. <laughs> Gewoon omdat het een mooie naam is. Ja. Het komt goed. Je bent je ervan bewust, zeggen ze dan. Ja. Dat is al stap 1. Dat is stap 1, ja. Je bent, ja, ja Hoe zou het zijn met het schuldgevoel van... Uh, ...eurogroepvoorzitter uh, Jeroen Dijsselbloem... ...die uh, na zijn uitspraken over de veiligheid van het spaargeld in Europa... ...nu leidzaam moet uh, toezien dat de koers van de euro is gezakt... Uh, uh, vrij dramatisch uh, ja. vandaag zelfs. Ja. Uh, wel blijven volhouden overigens dat hij nog steeds achter de uitspraken staat... omdat ze corresponderen met de werkelijkheid. Ja. Ondertussen ja. ook zien dat hij nu echt weggehoond wordt... door zijn collega's in Europa enzovoort. Ja, ja. ja nou ja, goed. Je ziet hier eigenlijk twee dingen aan, volgens mij. Dat... Uh, Um, of eigenlijk zie je één ding. We leven in een mediacratie. En die mediacratie die bestaat eigenlijk uit de, de, de koersen van, van, van de AEX en van Wall Street. en de koersen uh, op Twitter en op. Uh en, en op Radio 1. Ja. Ja, dus um, alles wordt op die, op, in die zin opgefokt. En um, we zijn niet echt geïnteresseerd naar, naar de waarheid daarover. En, en zeker niet... Naar de, kijk, wel naar de waarheid, want we willen namelijk feiten, feiten, feiten. We willen ze allemaal hebben. Maar uh, we zijn niet geïnteresseerd naar hoe het werkt. En dus uh, bijvoorbeeld... Een uitspraak die je vaak hoort als het gaat over de crisis... over de financiële crisis en over Europa... is dat, uh, dat de politiek faalt. Dat de politiek uh, niet krachtdadig is. En dat, uh, dat er als een econoom aan het roer zou zitten... dat, dat, dat, dat dan die zou zo hup, alle gaten dichten. En die zitten natuurlijk ook dagelijks in alle programma's... te vertellen hoe dat dan moet. Maar het punt is, um, we leven in een politieke wereld. Het hele leven is politiek. En uh, daaraan kun je niet onttrekken. Dus... Um, dus als je, als je dat negeert... dan zit je alleen maar te wijzen van... Uh, nou, hij heeft het verkeerd gezegd, hij heeft het verkeerd gedaan... en noem maar op, en dan... Nou, nu gaat het eigenlijk dus, wat dat betreft... in deze mediacratie, waarschijnlijk een week hierover. Ja. Meestal is het van maandag tot en met vrijdag. Want dan ja, en, zijn en dat ook... weet hij ook. Dus weet hij zijn de, de talkshows ook. en zo. Dus... En dan in het weekend ja. komt er nog een analyse... waarschijnlijk in Buitenhof eroverheen... en dan zijn we weer klaar ja, met het onderwerp. Ja, ja en Buitenhof heeft daar ook, is daar ook wel een beetje klaar mee... merk ik steeds meer. Die, die, die, die reflecteert bijna... En niet meer over, over dit soort topics, dat, wat ik heel goed vind. Omdat van het dan op. eigenlijk al van alle kanten... Ja, dat is al helemaal afgekoud. Maar wat mij, wat mij eigenlijk interesseert hieraan is, even iets verder dan Dijsselbloem... is ons Europa-gevoel. Mm -hmm. uh, dus ik wil niks zeggen over of ik wel of niet voor Europa ben. Want dat, dat is eigenlijk nu niet interessant. Ik, ik zit gewoon de hele tijd na te denken, voelen wij ons verbonden met elkaar... Nou, dat, dat, dat, zijn we, dat, dat beginnen we te voelen. Dat beginnen we nu te voelen. En dat ja, is ik, wel interessant. Ik, wat is mijn relatie met Cyprus bijvoorbeeld? Of uh, met Griekenland? Nou, of nou met kijk, als, als, er, als er 15 jaar geleden uh, een bank was omgevallen in Cyprus... dan zouden we het daar nu niet over hebben. Nee. Uh, dus die verbondenheid die is al een heel stuk beter dan 15 jaar geleden. Uh, omdat we nu uh, weten dat het ook over onze euro's gaat... En, en, uh, en dat klinkt dan een beetje banaal, van ja, het gaat alleen maar over centen. Maar uh, uh, dit juist, eigenlijk is dit een hele goede uh, proef voor, voor Europa. Of we de test doorstaan dat we met elkaar verbonden zijn. Ja, nou, en we worden daardoor ook met elkaar verbonden. Dus het maar is... worden we, want ik begrijp dat we dat in praktische zin zijn, dat we met de munt en, en, ja. en, en, en, en, en dat we verenigd zijn. Maar het voelt niet zo. Het is net alsof je een beetje aan elkaar uitgehuwelijk bent, maar je kent elkaar helemaal niet. Nee, nou ja, je, ga, je gaat vanzelf van elkaar houden. Dat, uh, Gewoon lang dat, genoeg bij elkaar blijven ja, ja, ja, nee, maar dat, dat is toch ook zo. Ik bedoel, uiteindelijk worden we allemaal in de wereld geworpen en, en gaan we houden van onze omgeving en van onze naasten. Uh, dat, is, ja, dat, is, dat is ook het vreemde, vind ik altijd, als je in een andere situatie komt. Zeker nu ik veel optreed in deze tijd, hè, dan kom ik in steden en plaatsen waar ik anders nooit kom. Het is even een zijwegetje hoor, maar ja, het heeft wel mee te maken. Als ik daar dan ben, dan zie ik dat daar het leven helemaal draait. En ik ken helemaal niemand daar. En dat vind ik zo bevreemdend. En tegelijkertijd zie je dan ook van oké, okay, zo gaat dat dus. Hè? Dus je, je komt ergens terecht en zo, zo ga je van elkaar houden. En dat is met Europa niet anders. En ik, ik denk dat, dat is eigenlijk dat, wel goed nieuws dus. Want dat is zeker als, goed als nieuws, ik dan, ja, ja. Als ik dan lees dat, dat, dat maar 43% van de Nederlanders vertrouwen in Europese munt ja. heeft... Nee, dat was 43 procent en dat is Maar nu... mensen weten niet eens wat het is om nee. vertrouwen te hebben in een munt. Nee, wat goed, betekent dat eigenlijk? 32... Heeft u 32... vertrouwen in de munt? Ja, ik denk dat dat de vraag is die daarbij hoort. Dan ja, ja. nou, mag je ja vertrouwen... of nee zeggen. 32 ja, dus... procent heeft dat nog maar. Maar jij zegt eigenlijk, we gaan vanzelf van elkaar houden. Ja, kijk, natuurlijk kan het kan misgaan. Als het niet mis kon gaan, dan was het niet spannend, dan was er geen crisis. En dan, was het, dan hadden we nu, zaten we nu dus ook niet daarover te praten. Maar... Um, uh, uh, ik weet zeker dat dit uh, de Europese landen dichterbij kan brengen. En dat hangt er vanaf hoe. Uh, dat het moet niet al te onstuimig worden. Hè? Ik bedoel, Europa moet natuurlijk wel een uh, geheel blijven. Als, als Zuid en Noord nu op een of andere manier, op een manieren manier gaan, gaan uh, uh, polariseren, dan kan het nog problematisch worden. Uh, maar feitelijk denk ik dat, uh, dat we heel erg. Uh, uh, ja, ja, wat ik al zei over, over Cyprus hè, dat je praat over Cyprus, maar ook zo, zo denken we ook over Griekenland en over ja. Spanje. En um, ik denk ook dat groepen op een gegeven moment uh, gaan, gaan, gaan merken van oh ja, in Spanje heb je dezelfde groepen uh, werklozen. Hè, met, de, met dezelfde mensen die niet aan het werk komen. Uh, en die hebben hetzelfde lot. Mm -hmm. En ja, dat, dat voel je daardoor wel. En dat zie je daardoor wel. Dus, dus dat je lotsverbondenheid krijgt. Dan, dan merk je de lotsverbondenheid. En dan merk je ook dat beslissingen die worden genomen. Die, waar we eerst altijd Den Haag over zeiden. of, uh, of nu dus Brussel. Ja. zien we ineens van. oh ja, maar dat heeft iets met de wereld te maken. En niet zozeer met uh, een stelletje graaiers op één ja. plek of iets dergelijks. Dus het relativeert enorm. Nee, ik, ik, ben, ik, ik ben niet per se een eurofiel. want ik, ben, ik, heb, ik heb gewoon het idee van uh, Europa, dat is aan de hand. Um, en. en uh, ik denk alleen uh, dat, dat het. Uh, ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Ik wil je iets anders voorleggen. Iets waar we eigenlijk min of meer ook in deze mediacratie mee geterroriseerd worden, is. De maffe marathonweken. Ik weet niet of ze aan jou voorbij zijn gekomen. Nee, ze zijn niet aan mij voorbij. Want ik nou, zag namelijk ja, ja, YouTube-filmpjes ja? te kijken. Ja. Uh, ik zat, uh, die starten allemaal nu met zo'n... Uh, die starten daar nu allemaal, allemaal met de mee. Ja. Dus zeg maar de voorjaarsvariant op de doldwazendagen, ja. Ja, ja, weet de ik dwaze dagen. Het heet alleen maar de dwaze dagen, weet ja. ik toevallig. Ja, maffe weken. Maar wat interessant aan is, is dat ze het motto hebben, nu, dit ja. jaar. Ontdek je verlangen. Oh ja, ja, ja. Ja. En daar moesten we natuurlijk aan denken, toen ik je boek las, ja. omdat uh, het suggereert eigenlijk ook dat de Bijenkorf nu, uh, want over die winkel gaat ja. het, dat je daar als het ware vliegt, ja. En dat je dan geconfronteerd wordt met van alles en dan ontdek je vanzelf wel wat je verlangen is. Ja. Dat sluit naadloos aan bij, jou, bij jouw boek. Ja, nee, dat is ook zo. Nee, ja, ben je copywriter uh, voor de Bijenkorf? Of, uh, nou, dat zou ik graag zijn. Ja, ja, ja. ja. Verdient lekker. Ja, nee, maar het lijkt me ook echt heel erg leuk. Ik ben, ik ben een groot liefhebber van Mad Men. Hè. Dat, dat, dat blijkt ook uit, uit het serie. boek. Ja. Ja. En dat gaat over reclame maken. Maar het, ja, ik vind, reclame maken wordt altijd heel erg uh, meewarig over gedaan. Van, ja, je maakt reclame, dat, dat is niet echt, dat gaat nergens over. Maar goed, um, um, f, f, ja, het is ook een onderdeel van onze cultuur. Dus het laat, het laat iets zien. Um, uh, sterker nog, reclames. Gisteren had ik een discussie met een andere schrijver op Facebook... en die had een, een, een, een plaatje gepost. En ik vond het helemaal niks. Het was een, een, een, een, een jonge singer-songwriter. En ik vond dat muziek... het klonk als een reclame-muziekje... En, en toen, toen heb ik, heb ik uh, Unox gepost bij hem met die prachtige toet stielemans uh, nummer. Dat is fantastische muziek. En dan zie je dus dat reclame maken, dat, dus zeker dat soort oude reclames... Die, die zijn, dat zijn echte culturele producten. Dat zijn echt kunst, kunststukjes en die zijn verschrikkelijk goed... en die zijn zelfs beter dan heel veel dingen die voor kunst doorgaan mm -hmm. uh, vandaag de dag. Dus dat... Dan toch, weet je nog hoe die singer songwriter heet? Nee, dat durf, ik, dat durf ik niet hier te zeggen. Nee, want dat vind ik flauw. Ik ga wel zeggen hoe die schrijver heet. Nee, hoor, nee. nee maar... Uh, nee. nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. Nou, laten, we dan, want, laten we dan meteen de koe bij de horens vatten. Want uh, uh, nou, ik zeg nog even tegen de luisteraars... dat u kunt reageren op deze uitzending. Want er komen ontzettend veel ideeën van Koen Simon langs. Uh, hij is filosoof. Hij heeft het essay geschreven voor de Maand van de Filosofie. April is Maand van de Filosofie. Heeft iets raars altijd. Net alsof je maar één maand per jaar daarmee bezig zou moeten zijn. Maar anyway, het is natuurlijk bedoeld ook als reclame. Het is reclame. Het is reclame. Ik verdien om... in april mijn geld voor het hele jaar. Precies, ja. om het gezin met drie kinderen en zijn vrouw <laughs> te onderhouden. En uh, dat, de ondertitel van, van het essay is dus het is schuldgevoel over de behoefte aan dingen die we niet nodig hebben. En uh, nou, Koen Simon zei het zelf al, uh, ik ben een enorme fan van Mad Men. Dat, dat komt goed uit, ik ben namelijk zelf ook een enorme fan van Mad Men. En ik ben ook eigenlijk een beetje niet eens heimelijk geloof ik, verliefd op Don Draper. Nee. Terwijl die voor geen meter deugt. Nee, nee, uh, precies. De succesvolle reclameman uit deze Amerikaanse televisieserie. Vanaf morgen is het vijfde seizoen te zien bij de Vara geloof ik, ja. hè, op televisie. Ja. Dus dat wordt weer spannend. En ja, laten we even luisteren naar een fragment waarin in één minuut Don Draper uitlegt hoe het zit in de liefde, de reclame, ja, het hele leven zelf. She won't get married because she's never been in love. I think I wrote that. It was to sell nylons. For a lot of people love isn't just a slogan. What do you mean love? You mean a big lightning bolt to the heart where you can't eat and you can't work and you... Just run off and get married and make babies. The reason you haven't felt it is because it doesn't exist. What you call love was invented by guys like me to sell nylons. Is that right? Are you sure about it? It is wel jammer dat we zijn hoofden niet bij zien. Yeah. What you call love was invented by guys like me to sell nylons. Oftewel. Uh, het is een idee fix, eigenlijk. Uh, ja, ja, ja, inderdaad. Dat is, dat is wat liefde is. Tegelijkertijd zit er dus in die serie en ook in wat hij altijd zegt. Want hij zegt, ergens anders heeft hij het over... het universum is onverschillig. Dus alles wat wij eraan toekennen, dat is waar. Dat is, dat is eigenlijk een hele relativistische uitleg ervan. Maar ja, ik vind, dat, ik vind, ik vind dit een heel mooi fragment. Um, want het is namelijk, het lijkt cynisch... Uh, alsof er, alsof er inderdaad de media en de reclame de leugenaars zijn. En, maar het punt is, er is niet een echte wereld achter. En de, want wij, wij leven gewoon in de wereld die zich zo aan ons voordient, uh, aandient. En um, we leven altijd in een voorstelling van de wereld. Dus, uh, in dit geval wat hij in, dit, in deze scène wordt beschreven: een voorstelling van de liefde. Voorstelling van de liefde, precies. En um, de enige manier om liefde te. Ervaren is in dit soort voorstellingen. Um, ik heb in een ander boek heb ik een, uh, of in meerdere boeken heb ik stukken over de liefde geschreven. En uh, ik heb ook vaak gedebatteerd met uh, uh, denkers die, uh, die, die gek zijn op die breinwetenschappen. En, en, en de dik de... De, de, de, de, de. Precies. En, en uh, ik ben een paar keer in debat geweest met Mark Nieras... de schrijver van, uh, van het boek De Liefde, geloof ja. ik heet het ja, ook liefde. Klopt. Uh, dat en die, alles eigenlijk besloten ligt in de chemie van de hersens. Precies. En hij meent ook elke keer te kunnen aanwijzen waar dat dan is. Maar um, ja, voordat je iets kan vinden in het brein... moet je dus eerst zeggen wat je verstaat onder liefde. En hoe kan je zeggen dat je, wat je verstaat onder liefde? Dan maak je gebruik van alle... Uh, voorbeelden van de menselijke cultuur die iets met liefde te maken hebben. En die dus... wij al kennen. En die wij kennen, want anders, anders, anders heb je helemaal niets ja. in handen. Dus als, je, als ik het, uh, een foto van het brein zou laten zien en zou zeggen... kijk, dit is liefde, dat, dat, dat zou voor niemand iets betekenen. Maar als ik uh, een, een, een, een, een countryliedje zou zingen... En ik zou daarna zeggen: dit is liefde. Dan, dan betekent het wel wat. Ja. Dus wat Don Draper hier doet, de grote filosoof Don Draper, ja, uit ja, Mad ja. is uh, zeggen: wij hebben gewoon een beeld opgeroepen. Uh, wij roepen een beeld op van de liefde. Zo ziet de liefde er bijvoorbeeld uit. En dat gebruiken wij gewoon omdat dat ons van pas komt om bijvoorbeeld kousen te verkopen. Ja, om, om Penty kousen te verkopen. Maar dus, er zit iets heel dubbelzinnigs achter. Uh, hij is cynisch over haar opmerking. Uh, want, uh, he, want hij vraagt uh, haar van waarom, waarom zo'n mooie vrouw als jij niet getrouwd... wat in feite gewoon een viziertruc is natuurlijk... Uh, een hele botte vizierdruk, maar hij doet het zo. Hij werkt heel goed bij hem, hoor? Uh, ja, <grijp> oké, <Okay, grijp> dat, dat, dat, dat, uh, dat neem je voor jouw rekening. En, uh, uh, dat geloof ik ook wel. Uh, maar dat. Uh, dus. Uh, en, dan, en dan zegt zij: ja, Ik heb dus de, ik, ik heb nooit de ware ontmoet. Precies. En, en, ik ken en, dat gevoel niet. Nee, He? precies. precies. Dus, want ik wil echte liefde. En, en, dat is, en dat vind ik heel erg goed aan die serie. Die laat heel goed zien dat wij allemaal enorm gefocust zijn... vanaf dat moment, hè, in de jaren 50, 60... is dat hele sociaal-wetenschappelijke onderzoek begonnen... en dat samen ging met reclame... dat we gingen uitzoeken wat mensen nu echt willen. En dat, dat, dat, die zucht naar echtheid... Uh, die, ja, die, dat, dat, dat zit heel erg in onze cultuur... terwijl er, er is niets achter onze voorstellingen. Er, er, er is niet een echte wereld die we kunnen leren kennen. Hey, sterker nog, jij zegt in je boek... Want, want laten we wel zijn, we hebben het nu over Madman... maar dat komt omdat jij ook vaak refereert aan Madman... Mm -hmm. in, je, in je boek en in je werk. En ook omdat er, dit, dit eigenlijk naadloos op elkaar aansluit. Jij zegt in je boek dat verlangen... we weten soms niet eens wat het verlangen is, we verlangen... Ja, ja, in de eerste plaats is Je een weet mens... niet waar je naar verlangt. N nee, precies. Uh, Leg dat eens uit. Nou ja, je, je kunt op heel veel verschillende manieren uitleggen. Wat, wat, wat, waar ik nu aan denk is... Uh, wat je heel vaak hebt als je bijvoorbeeld een, een beetje een lusteloos gevoel hebt. Uh, en je, je, je, bent, je bent thuis. En, nou, stel je voor, het is een zondag. En uh, je weet niet wat je moet doen. Dat, dat gebeurt hetzelfde met kinderen. Maar goed, uh, stel dat het zo is. En je, en je denkt, nou, ik ga voor mijn platencollectie staan. Ik ga voor mijn CD staan. Of ik kijk in mijn iPhone wat ik heb. En je, je staat daarvoor. En dan heb je niet een, uh, een welomschreven verlangen. Het is namelijk niet van ik zoek uh, die en die plaats van Bruce zien en die ga ik opzetten. Nee, hm. dat gevoel kent iedereen. Je staat er en je wacht tot je getroffen wordt eigenlijk. En dus je wil je laten treffen. En uh, dan Eigenlijk is het zo dat je, dat je de onbepaaldheid van je verlangen... dan plotseling uh, ja, iets raakt en, en, en daardoor zijn rusteloosheid kwijtraakt. Maar daarvoor moet je dus eerst willen. Dus, uh, nog sterker is dat met echte verveling. Met, met verveling, uh, zeker met kinderen. Als je kinderen een lijstje geeft van dingen die, die van... wat wil je dan doen? Wil je dan dit doen? Wil je dan dit doen? Niks wil een kind... Nee, die zegt wat, wat, altijd nee op alles. Nee, nee op want, want als je je verveelt, van. dan heb je nergens zin in. Want het kenmerkende van verveling is... dat je uh, verlangt ergens zin in te hebben. Dus je hebt nergens zin in, maar je hebt nog steeds één verlangen. Dat is het verlangen ergens zin ja. in te hebben. En als je dus voorstelt, wil je dan dit doen? Nee, dat wil ik niet doen. Want ik, ik, weet, ik, ik, ik heb geen zin in iets. Ik ja. wil graag zin in iets hebben. Dus je hebt nog steeds een verlangen. Je hebt altijd een verlangen. En nou ja, dat, wordt, dat komt boven als je... Of dat zie je heel duidelijk bij, bij verveling en lusteloosheid. Uh, maar maar in, in je boek ga je zo ver, een paar hoofdstukken verder. Uh, namelijk dat je dat, dat, die, die, dat verlangen om ergens zin in te hebben, dat is heden ten dagen zo ver doorgeslagen dat alles passie heet. Ja. Ja. Het staat nu ook op broodzakken en zo, hoor. Ja, passie he, voor ja. bakken, bassen, ik zag, passie eh, voor vandaag brood. Vandaag kreeg ik een nieuwe voor, volger erbij. Passie nou, en Adriaan. Bij, bij, ja, Passie en Adriaan. <laughs> dat ja, dat we, weten we dat allemaal nog. Dat, dat, dat was een... Uh, ja, dat, uh, dat, ja, het, ja van, de, van wie ook alweer. Uh, mm. Arjan Ederveen. En, Arjan Ederveen en, en, ja, had en een Passie pasie en Adriaan erin. Ja. Um, passie, jij... Ja, nee, maar dat, jij rekent daarmee af. Jij, jij zegt... Uh, Vroeger had je een hobby. En dat was eigenlijk totaal nutteloos iets. Bijvoorbeeld sigarenbandjes sparen, denk ik dan. Meteen. Ja, ja daar denk je dan aan, inderdaad. Ja. Of, of su su su suikerzakjes dat ja. heb ik zelf gespaard toen ik klein was. En, maar daarna, nu heet het passie. Ja. Wat is daar mis mee? Um, nou ja, daar is mis mee dat je daar helemaal voor moet gaan. En dat dat um, uh, bij je persoon moet passen. Ja, dus... Uh, je moet eerst op zoek naar jezelf weten wie je bent. En dan moet je ook kijken welke passies er in je leven. En dan vervolgens moet je die passies najagen. En um, wat het slechte daaraan is, is dat die passie is, gaat overigens vaak samen met het werk dat je doet. Dus sterker nog, het is het allerbeste als je werk je passie is. Um, en dan... Wat het mooie van zijn hobby was, was juist dat, dat, je, dat je een beetje kon lummelen. En dat het nergens op sloeg. En dat het uh, nergens over ging. En, uh, en je dus eigenlijk uit die, die, die, die, die, die dagelijkse tred haalde. Maar dat is nog niet het grootste probleem. Want dat kan je nog steeds wel hebben natuurlijk. Je kan nog steeds wel uh, ook lummelen naast je passies, zullen we maar zeggen. Dan heb je hobby, <lacht> ik heb hobby's en passies. <lacht> um, um, maar het probleem is vooral dat, dat, er, dat er een gedachte achter zit dat je dus in jezelf kan zoeken naar wie je bent. En als je daarachter bent gekomen, dat je weet wie je bent... ga je kijken wat de wereld je te bieden heeft. En dan, en dan, en dan uh, ga je die twee dingen klikken, jezelf en de wereld. En dan kom, en dan kom je tot een, perfect, tot een perfect contact tussen jou en de wereld. en uh, ja, dat, Je kunt jezelf niet op die manier leren kennen. Want uh, zelfkennis is afhankelijk van uh, in, in, in welke wereld je opgegroeid en waar je bent, en, en noem maar op. Dat, dat is niet, er is geen vaste kern of iets dergelijks. En, nee, uh, maar want dat beweer je heel expliciet, ja. Er ja. is geen vaste kern. Ja. Ik leefde echt altijd in de illusie, waarschijnlijk dan. Tenminste, als ik ja. professor Dr. Koem Simon moet geloven. Ja. Ja. Dat er wel degelijk zoiets is als een vaste kern die in je persoonlijkheid ligt. Nou ja, dat is dan hooguit vaste kern die, die, die, die zegt tegen jezelf... Uh, dit hoort erbij, dit hoort erbij, dit hoort erbij. Dit is jouw vaste kern. Dus, en dat zijn geen inhoudelijke uitspraken. Dat is gewoon telkens als je iets prettig vindt of als je iets doet. Of dat je wat je bij je vindt passen. Uh, uh, ja, maar dat snijdt nee, het eigenlijk andersom. Andersom. andersom en het past pas bij je als dat tegen je gezegd wordt. Dus het bestaat krijgt, eigenlijk pas bij gratie van het feit... dat je de hele tijd dat uitzoekt, dat ene. Ja, ja en eigenlijk... Uh, heb je dat gevoel het, het meest... Uh, een mens heeft dat gevoel het meest... in een situatie waarin hij speelt. Dus, uh, um, dus ik zeg niet dat je, dat je niet dat gevoel kan krijgen. En, uh, kijk, Ik vind het alleen een waanzinnig idee. En het is ook een slecht idee. Want als je namelijk erachter kan komen wie je zelf bent... Dan misluk je, als, je, dat, als, je als, als als je daar niet achter komt. Nou ik kan je vertellen, iedereen die daarna op zoek gaat, die mislukt. En, uh, maar hiermee uh, gaan er 10.000 zelfhulpboeken. Ja. 100.000 zelfhulpboeken. Waarom denk je dat die zo goed verkopen? Toch niet omdat. Om, omdat iedereen om, om, denkt dat hij zichzelf moet ontdekken. Ja, en denk je nou dat ze, als, ze, als ze werkelijk de waarheid spraken, dat, dat, dat, dat ze dan nu nog gelezen hoeven te worden? Dat is echt onzin. Je bedoelt, ja. als er één gewoon goed werkend handboek is, dan zijn we wel klaar. Ja, dan zijn we klaar. Dan hoeven we onszelf niet meer te zoeken. En dan, nee. dan verwijs je gewoon altijd naar dat handboek. Maar, maar nou ben ik helemaal geen filosoof, maar dan denk ik is de weg daar naartoe. Naar het zoeken naar jezelf. Is dat niet eigenlijk gewoon veel prikkelender dan het vinden van jezelf? Uh, nou, dat hangt er vanaf. Als je denkt dat je iets zoekt wat je kwijt bent... dan is het heel frustrerend als je dat niet vindt. Dus uh, als ik mijn sleutels zoek... En, en als dat mezelf zou zijn... dan zou ik dat niet prettig vinden. Mijn hele leven lang mijn sleutels zoeken. Dat, ja. dat is verschrikkelijk. En ik wist toch zeker waar ik ze had gelegd. Hier hoort ook bij dat je afrekent... dus je rekent met van alles af in dit boek. Uh, je rekent ook af met die... Wat dan het dertigersdilemma wordt genoemd. of quarter life crisis. Ja. Me, jonge mensen die, ja. die zoveel die keuzestress krijgen. Keuzestress, om, ja. Het woord keuzestress. Dus dat je niet weet welke kant je op moet in het leven. en dat je eigenlijk voor je dertigste al zwaar gedeprimeerd bent. Ja. Ja. Jij zegt dat is onzin. Ja, keuzestress uh, bestaat omdat er het, het woord bestaat eigenlijk. Dat is. Uh, uh, het idee van keuzestress is: er is zoveel waar we uit moeten kiezen. En uh, Moet je maar kijken. Uh, ik, ik haal een voorbeeld uit van, van, van een van de uh, boeken die ik uh, bekritiseer. Uh, vroeger hadden we alleen een, een, een cornetto en een, uh, en een raket. En ja. dan moeten we kiezen uit, uit ik weet niet hoeveel ijsjes. En uh, nou ja, kijk, het leven is altijd al een. Uh, enorme veelzijdigheid waaruit je moet kiezen, maar het, het, we hebben nooit gekozen op die manier zoals het wordt voorgesteld. Een, een mens um, uh, betreedt de wereld niet um, op zo'n rationele manier. Dus uh, we kijken niet eerst van wat is er allemaal te halen hier? Uh, dat brengen we dan eventjes rustig in kaart en dan vervolgens... Uh, uh, kiezen we daaruit? Nee, uh, de vergelijking die ik vaker heb gemaakt is... je kunt, de, je kunt beter onze ons, uh, volgende stap in ons leven... Of, of, of, of de stap die je doet in een bepaalde situatie... meer vergelijken met het betreden van een dansvloer. Uh, die betreed je op een specifiek punt van die dansvloer. En daar hou je rekening met de mensen die daar dansen. Je houdt rekening met de muziek die daar, uh, die daar klinkt. En, en in dat ritme ga je mee. Je gaat niet eerst... Die hele dansvloer doorlichten. Wie zijn er? Wat is er? Mm -hmm. Dus zo je probeert niet eerst een objectief beeld te krijgen. Oftewel, je bakent zelf al af. Ja, en, waardoor en je ook, belangrijk... ook geen keuzestress hebt. Nee, precies. <coughs> Sorry. En, en, en je dus, het belangrijkste is, je, je houdt maat. Je houdt maat. Je, je gaat mee met de vorm. Uh, en en dat, is, dat is zoals mensen uh, de wereld betreden. Kijk, als wij niet eerst. Een vorm van. Dus als we niet eerst een voorstelling maken, als we niet eerst een, een eenheid maken van, van de wereld, dan zouden we er niks mee kunnen. Kijk, het, het rationele denken, dus de keuzestress, is eigenlijk kun je vergelijken met tellen. Dat is gewoon uh, dat is het verstand. Dat telt. Het kan, kan, kan zeggen hoeveel dingen er zijn waaruit je kan kiezen. Maar voordat je iets kan tellen, moet je er eerst iets. Waarnemen. En dat, dat, dit, dit, dit is overigens niks nieuws. Hè? Dus de grote filosofen, Kant en noemen ze allemaal maar op. Die, die hebben dit als basis van hun filosofie. Mm -hmm. Eerst uh, gebruik je je verbeelding. Verbeelding is het belangrijkste uh, vermogen van de mens. We moeten eerst doen alsof er iets is. En dan pas kunnen we... Kunnen we de wereld ja, En dat te gaat zo ver dat jij schrijft, sinds Adam en Eva heeft de mens al behoefte aan dingen die hij niet nodig heeft. In het paradijs was nergens behoefte aan. En zelfs dan kan een mens, of beter wil een mens, nog altijd begeren. De mens kan niet zonder handel, niet zonder bezit, niet zonder dingen die hij niet nodig heeft. Ja, ja. Dat is eigenlijk wel ook wel tamelijk pijnlijk. Ja, het is pijnlijk. Ik, kijk, die, die, dan ben je die, dus in het paradijs. Ja, en dan, en dan heb je nog steeds uh, behoefte. En dan wil je toch <laughs> nog een loodje kopen om mee te doen, uh, staatsloterij? Omdat je... Ja, nou dat, dat is niet inderdaad. Uh, dat gebeurt er in het paradijs niet. In het paradijs uh, hangen appels uh, aan de bomen en geen, uh, geen loodjes. Waar dan het dat wordt als de duivel verbeeld, hè? Dat, dat is de slechte invloed, ja. dat je verlangt naar die appel. Ja, ja. Ja, nou kijk, dat, dat is de christelijke, sterk christelijke uitleg ervan. Ja, nou ja, en, laat ik zo ja, zeggen, daar ja. zitten we al een 2000 jaar of zoiets in. Daar he? zitten we al een hele tijd in. Nou, 2000 nog niet hoor. Nee, nee. nee nou ja, goed. Je begrijpt maar, wat ik bedoel. Ja, maar toch, to, toch al best een hele een tijd. Een tijd, ja. ja. Nee, dat is waar. Maar goed, uh, we kunnen het ook 1500 jaar mis hebben gehad natuurlijk. Dat, uh, um, nee, eh... Um, Kijk, wat ik leuk vond aan, aan, aan, aan dat idee van, van de behoefte aan dingen die je niet nodig hebt... dat is natuurlijk een paradoxale uh, manier van zeggen. We hebben een behoefte aan dingen die we niet nodig hebben. En, uh, en daar voelen we ons schuldig over. En da daar voelen we ons schuldig over. En toen ik begon met het boek en mensen vroegen van wat ben je aan het schrijven... en ik, en ik zei van nou dit is de ondertitel. En zeiden, oh ja goed, goed, goed, want we, zijn, we, we, we, want we verspillen maar en we doen maar. En, terwijl ik was serieus geïnteresseerd in die behoefte. Hoe, wat is dat precies voor een behoefte? En waarom hebben we die behoefte... Uh, aan dingen die we niet nodig hebben? Nou, een van de dingen... die, die je bijvoorbeeld daarover kunt zeggen... is dat, um, dat... dat als je kijkt naar gokken... of, of, of sowieso eigenlijk... als je, als je iets, iets hebt wat je niet nodig hebt... wat niet nuttig is... wat dus niet nodig is om te overleven... Um, Vanaf dat moment begint het leven pas eigenlijk. Hè? Want dan, daar, dan um, uh, daar zit een soort... Als ik, als ik iets weggooi waar ik zonder kan... Um, en het heeft geen nut om dat weg te gooien... dan voel ik me daardoor vrij. Want, hè, dus je dus, dus vrijheid... dus kunt je permitteren om het weg te gooien. Ja, precies. Dat is de vrijheid. Dat is, de vrijheid. Of dat is het gevoel van macht, hè? Dat is, dat is macht en, en vrijheid. Daardoor, daardoor uh, ja, voel ik dat ik besta. En, uh, en, dat, en dat doen mensen dus ook voortdurend. Dus, dus dat is één van de, één van de dingen... Die, die, die achter die behoefte aan dingen die we niet nodig hebben. Ik dacht dat verveling een heel erg belangrijke motor daarvoor was. Dat je je verveelt. Zoals heel veel vrouwen, zeg ik niet maar even... maar ik denk dat dat voornamelijk vrouwen zijn gaan shoppen... als ze eigenlijk niet meer weten hoe ze hun dag in moeten vullen. Ja, ja maar dan hebben we eigenlijk al... Uh, een waardeoordeel over uh, het soort vervulling uh, dat ze hebben aan hun leven. Terwijl wij zitten nu ook iets te doen wat niet heel belangrijk is. Ja, daar wordt heel verschillend over gedacht. En daar wordt inderdaad heel <lacht> verschillend over gedacht, maar precies. En nee, dat... maar precies. Dus, dus oftewel, je zit de tijd te vullen. Wij zitten allemaal de tijd te vullen. Tussen geboorte en dood. Ja, kijk, als je heel goed nadenkt, je zou alleen maar noodzakelijke dingen doen... dan, dan, zouden, dan, zouden, dan zouden we toch helemaal geen, geen zin in het leven hebben. Ik bedoel... dat waar zitten we hier dan voor? Uh -huh. en, dat, en dat vat je eigenlijk samen in een, een vrij mooie, mooie zin... die ik natuurlijk net weer niet bij de hand heb... op het moment dat ik hem nodig heb. <laughs> uh, het, het is niet de vervulling van het verlangen... maar het verlangen zelf dat zin geeft aan het leven. Ja. Dat is wel een thema wat ook in je eerdere werk... Wacht op geluk, in je vorige boek kwam dat ook voorbij. Ja. Vertel daar eens wat over. Um, ja, dat, um, nou, dat heeft ook heel erg te maken met... Um, met wat ik net zei. Dat, dat, dat een mens uh, zich eigenlijk go goed voelt. Uh, of zichzelf voelt. Uh, het gevoel heeft zichzelf te zijn. als hij een spel speelt. En uh, in het spel zie je heel goed hoe dit verlangen werkt. Uh, als je, en dat kan elk, elk soort spel zijn. Bijvoorbeeld. Uh, uh, bij, bij spel denk ik niet alleen maar aan het voetbal. maar denk ik ook aan het muziekspel, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, kijk, als mens weten we dus niet. Um, waar we zijn, wie we zijn. We weten, al, al dat soort uh, hele fundamentele vragen, daar hebben we nooit een antwoord op. Maar die kunnen Waartoe we... wij op aarde zijn. Uh, ja, maar, maar dat zijn dus vragen die we wel kunnen stellen... maar waar we geen antwoord op hmm. hebben. En het enige wat we kunnen doen is bijvoorbeeld uh, een maat inzetten... en met die maat meegaan. En, en vanaf dat moment zijn we iets. We zijn we iets aan het spelen. En uh, dat heb je dus ook als je een spel speelt. Al, alle spellen die er bestaan, hè, dus ik, ik hockey dan toevallig... Uh, dat is allemaal willekeurig ontstaan. Een, een stukje hout met, een, met, een, met iets wat een beetje kan rollen... en op een gegeven moment heb je hockey. Nou, langzamerhand ontstaan er allemaal regels uit. Maar um, het mooie van, van het spel is dat het heel goed laat zien... hoe wij als mens omgaan met verlangens. En dat verlangens inderdaad niet ervoor zijn... wat, wat meer de rationele uitleg daarvan is... Die, die tot keuzestress leidt, ja. is dus dat, dat dus het, het verlangen is niet iets... ik weet iets, ik weet wat ik wil en dat ga ik proberen na te streven. Nee, het, het, het, het, het, het verlangen is... Um, um, nou, bijvoorbeeld in het spel, um, ik wil graag winnen. En um, van, van, van het winnen, zeker bij voetbal, heb je... Uh, dat lijkt het doel. Uh, want het, het doel is ook uh, het Dat doel je wint. Is, ja. En het is ook letterlijk wat... Het uh, is, hoe, ook, doel. is ja, ook het doel. Ja, ja, dus het lijkt allemaal samen te vallen. Ja. Dat, dat, dat, dat winst het doel is van het spel. In maar, maar, uh, jouw boek ja, daar heb je een pleidooi voor het spel zelf. Voor het spel zelf, precies. En dat is ook waar het spel om gespeeld wordt. Want uh, de winst is nodig om het spel te kunnen spelen... Maar is dus het middel om het spel te kunnen spelen. En het doel van het spel is het spel zelf. Mm -hmm. en, um... en dat is, als ik dan terugkom op je ja. mooie regel over vervulling van verlangen. Het gaat om het verlangen zelf. Het gaat om het ja. spel zelf. Ja, precies. Want tijdens een spel voel je, dus, voel je dus dat verlangen. En de wijze waarop je dat invult, dat verlangen. En dat, en dat, en dat is zeker met muziek heel, heel erg te merken. Ja. Um, je zet iets in met muziek. Je zet bijvoorbeeld een bepaald thema in. Dat laat je telkens terugkomen. En, dat, en doordat het terugkomt, verwacht je het weer. En op het moment dat je het verwacht... Uh, krijg je weer het idee dat je het wil. Maar ondertussen zit je naar het muziekstuk te luisteren. Dus, ja, je uh, zit in uh, een, tijdens... spe, een, een, een spel van verlangen. Ja, daar een, zit je eigenlijk in daar, gevangen, als het ware. Precies, precies. En er, er, er, is, er is ook niets anders. Want het definitieve... Uh, het leven uh, is een spel van verlangen. Ja, ja. En dat zit Ja, want zodra het is afgelopen... Uh, hebben we niets bereikt. Helemaal niets. Uh, in ieder geval kunnen we er niet van genieten, want nee. we zijn er niet meer bij. Dus, uh... Behalve als je een, uh, bijvoorbeeld christelijk bent, dan verwacht je een hemelpoort. Ja, uh, dan word je uh, beloond. Nou, dat, dat kijk, kan. Maar dat is niet zo. Laat ik het, <lacht> laten we het wel. <lacht> ja, nee, kijk, het kan wel zo zijn, maar we, daar, dat, Ook... valt niet, dat valt niet te weerleggen. Hè? Dus, dat, dus dat is in die zin niet interessant. Het, het leven zoals wij dat van elkaar kennen, dat is altijd het leven dat dat hier is en dat op een gegeven moment ja. ophoudt. En we hebben geen idee uh, wat er daarna gebeurt. Maar dat is dus ook niet van belang. Nee. Uh, um. Wel voor hoe je er nu over denkt. Maar dat is dus hun spel. Het christelijke spel is ook een spel met verlangens. Ja, ik snap wat je bedoelt. Grappig aan jou is, uh, vast heel veel... maar wat dan mij echt opvalt... is dat jij in je werk, in je stukken... altijd refereert aan je eigen persoonlijke leven... Ja. Dus, dus eigenlijk kan je jouw werk ook als een, als, een, als een autobiografie lezen. Heel veel stukken beginnen met een persoonlijke anekdote over het gezin, over de kinderen, over de plek waar je woont, over hockey, ja. over muziek. Want dat zijn, hè, het is niet, nou, niet voor niets dat je nu net over hockey begint en over muziek, want dat zijn twee passies van je. Dat zijn mijn hobby's inderdaad, <laughs> ja, ja nee, dat klopt. Ja. Hobby's, passies enzovoort. Ja. Eh, dat doe je in je stukken ook en dat is eigenlijk ja. vrij opmerkelijk, want heel, heel veel filosofen doen dat niet. Nee. Wat is het dat jij die koers hebt gekozen? Uh, nou ja, daar zijn denk ik wel verschillende redenen voor. Want ik, je weet nooit precies waarom je dingen doet. Uh, op een gegeven moment kom je ergens terecht en iets werkt en, en, dan, en dan doe je het zo. Maar er is beslist wel een moment geweest... dat ik uh, heel bewust heb gekozen om deze koers op te gaan... Uh, toen ik uh, na de verschijning van Kijk de Mens, een boek uit 2005... Uh, dat werd wel goed ontvangen en ik, vond het, ik vind het zelf ook nog, nog steeds een heel mooi boek. Alleen het is een boek, um, ik weet nog dat de redacteur toen zei, uh, Sander Blom, toen zat ik nog bij Prometheus en toen zat Sander Blom ook nog bij Prometheus. Ja, want die heeft uh, alle uitgegeven. Ja, ja, ja, precies inderdaad. Maar, wij hebben keuze, elkaar gekruist. <laughs> <die las wat. laughs> uh, maar in elk geval, uh, die zei nog: van uh, ja, echt prachtig wat je schrijft, maar, maar waarom schrijf je niet uh, vanuit de ik-persoon? En, en dat wilde ik niet. Want ik wilde namelijk op een of andere manier objectief schrijven. Ik wilde objectief zijn. Ik was immers filosoof. En ik, wilde, en ik wilde iets laten zien over het dagelijks leven. Waar we normaal gesproken eigenlijk altijd... Want ik ben een filosoof die zich vooral over het dagelijks leven uitlaat. Ja. En dat interesseert mij. En ik wilde mechanismen uit het dagelijks leven naar boven halen. En ik dacht, als ik dat ga doen vanuit de ik-persoon... Dan krijg je weer een mening van Koen Simon. Wie zit daar nou op te wachten? Maar toen gebeurde dus eigenlijk het omgekeerde. Ik had het opgeschreven en het stond er goed, dacht ik. En, en, en ik kreeg ook eigenlijk vaak te horen van... Uh, nee, nee, de, de, de, eigenlijk deze reactie die ik nu ga zeggen... was kenmerkend voor waarom ik het anders ben gaan doen. Ja, hartstikke goed. Ik ben het er helemaal mee eens. Of nee, ik, nee, ik kan er geen, ik kan niks tussen krijgen, maar ik ben het er niet mee eens. Dus, dus ik had geargumenteerd en iemand uh, reageerde erop... en die zei wel van ja, het klopt wat je zegt... Ik, ik kan er niks tegen inbrengen, maar ik ben toch niet met je eens. En toen dacht ik, ja, zo is het natuurlijk ook. Uh, mensen zijn in staat om gewoon te zeggen, uh, het, ik ben het er niet mee eens. Uh, die irrationaliteit is deel van ons leven. Uh -huh. Dus um, wat is mijn doel? Mijn doel is om mensen met dezelfde blik te laten kijken... naar, naar de wereld waar, waarmee ik er naar kijk. Of in ieder geval om ook op die mechanismen in het dagelijks leven te letten. En dan kan ik beter... Uh, meer mensen voor me winnen dan, uh, dan gelijk hebben. He, dus, uh, dus als je heel argumentief bent, dan ben je heel erg bezig met dat je gelijk hebt. En het leek mij belangrijk om gelijk te krijgen. Dus uh, dacht ik, ik, ik gooi het gewoon over een andere boeg. Ik moet retorischer gaan schrijven. En, uh, dat, dus dat, dat was één van de dingen. Maar het, het andere is dat ik uh, merkte dat het eigenlijk ook veel beter was. Uh, tot zijn recht kwam, dat het veel beter werkte. Want op het moment dat ik heel individueel over mijn eigen blik schrijf... Uh, maak je juist een afstand, een veel, een veel grotere afstand. Want uh, uh, een prettige afstand. Op het moment dat je mij leest, ga je met mij mee... Uh, zolang, je het kunt, uh, zolang je dat kunt invoelen. En op een gegeven moment, als het te ver van je af staat, kun je nog steeds met me meegaan, omdat je weet... Dat is Com Simon, dat ben ik niet. Dus dat is uh -huh. niet erg. Uh -huh. Dus um, het is juist door die hele directheid, is het mogelijk voor de lezer om, om, om, om, om, om, uh, om zijn eigen ideeën daarover te hebben. En, en te denken, ja, bij mij. Het, het biedt eh, meer ruimte. Het biedt meer ruimte. Ja, bijvoorbeeld ik, ik schrijf over dat ik, dat ik van country muziek hou. Ik, ja. ik weet zeker dat, dat, dat, dat de meeste lezers van mijn werk niet van country muziek uh -huh. houden. Of tenminste, uh, dat, dat is een uh, grote kans. Uh, ja, precies. Je hebt het dan ook over Dolly Parton en zo? Nou, of, Dolly Parton niet, maar dat, die, is, uh, die, is, uh, die is natuurlijk fantastisch, daar niet van. Maar dat is niet. Uh, ik, ik probeer uh, wel een, billy, bepaald, een beetje. beetje heel billy Nee, Townsend, dat is echt, oh, okay. echt mijn, mijn okay, grote dat is een grote soort voorbeeld. intellectuele country. Ja, ja inderdaad, dat, dat, dat, dat, dat dan weer wel. Dat ja. Ja. Country voor filosofen. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Uh, maar goed. Dus, dus en, en, en, en, uh, en dat is helemaal niet erg. Want, want die zullen op dat moment uh, denken aan... Uh, weet ik veel Wel, Scarlatti of... Beethoven uh, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, precies. Dus wij gaan makkelijker met je mee daardoor. Omdat, omdat er een, een afstand tussen zit. Mm -hmm. Het spreekt meer aan omdat het een persoonlijk verhaal is. Ja, en er zit ja. nog iets anders in. Het is, het is ook verhalend. Hè? Ik, ik, ik, ik ja. maak veel gebruik van fictie. Het is, het, is, het, is allemaal, het is allemaal waar gebeurd. Het is allemaal echt... Uh, het is allemaal autobiografisch. En toch. Ja, je elke auto heeft je eigen tuurlijk, leven. Ja, maar dat, doet, dat geldt voor elke autobiografie. Zeker. Anders en je wil iets laten zien. Dus je, hebt, je moet iets maken. Dus het is fictie. En, um, uh, dus, dus daar ben ik mee bezig. Maar het is dus een deel van mijn methode. Ik heb meer een methode die ik wel eens verhalen de filosofie heb genoemd, um, ik wil eigenlijk dat, dat we, als we. Kijk, als je met mij meekijkt. Uh, dan zie je dat je altijd inderdaad in een wereld bent geworpen die toevallig is. Je bent daar toevallig terechtgekomen en je ziet wat je ziet. En je ziet niet andere dingen. Je ziet het vanuit jouw standpunt. Ja. En dat is wat ik er heel erg probeer in te krijgen. Dat je niet los kan komen van je eigen standpunt. En, en dat is wel echt iets wat uh, in onze tijd geleerd moet worden opnieuw. Want wij zijn enorm verslaafd aan wetenschappelijke feitjes. Aan het begin van de uitzending noemde je ook al iets... dat er bijvoorbeeld hoeveel mensen nog vertrouwen in de euro hadden. 32 procent. 32 precies. Dat nemen we meteen aan als een hard gegeven. Net als, dat, dat we, dat als we horen dat Nederland een 7,6 scoort voor geluk... dat we dat ook aannemen als een hard gegeven. Terwijl als je er heel even over nadenkt... Begrijp je die zin niet eens? Hoe, hoe kan Nederland. En hoe, hoe meet je dat in vredesnaam? Ja, hoe meet je dat? Ja, precies. Hoe kan een land gelukkig zijn? Hoe ziet, een, hoe ziet dat eruit? Als ja. een land gelukkig is. Ja. Maar goed. Dus, uh, Dat. Uh, uh, ben ik bijna van me apropos. Bijna, hè? Ja, nee, bijna. Helemaal. Nee, niet helemaal. Ja, ah, je bent aan het vertellen waarom ja, je nee, het precies. doet. En, het, en, ja. en je wil daar iets. Want, want dat interesseert mij dan ook wel. Uh, iets mee bereiken. Ja. Uh, nou ja, dat je dus inderdaad weet dat je niet kan loskomen van je standpunt. En um, dat is ook uh, in maatschappelijke zin of in politieke zin van groot belang. We zijn steeds ongeduldiger omdat we namelijk de wereld bekijken... Uh, uit een soort tijdloosheid. Hè. We zetten de wereld stil, een plaatje. En dan bekijken we de wereld, net als, net als die mensen die keuzestress hebben... Die, die, die kijken ook zo, alsof er een etalage is. En die, en, die, en die wijzen naar alle problemen. Kijk, die problemen moeten worden opgelost en dan is het allemaal goed. Mm daar word je enorm ongeduldig van. Want je ziet namelijk alle problemen... die moeten meteen worden opgelost. Zo wordt bijvoorbeeld ook naar voetbal gekeken. Studio voetbal, ik schrijf het ook in het boek. Dat soort Die blikken die krijgen we voortdurend, de hele dag door. De analyse van de wedstrijd bedoel de, de je dan? De analyse van de wedstrijd. Mannen praten aan tafel. Ja, en met name dus zeggen... Zoals zo, zo het eigenlijk had gemoeten. En, en, en dus Wat van boven... eigenlijk voorbij gaat aan, aan, aan de vreugde van het spel. Aan de vreugde van het spel en aan hoe het leven werkt. Want, ja. de, de, de, de want, er want als je het een... precies wist uh, allemaal, dan was dat spel dus ook anders verlopen. En dan was het anders verlopen. En, en je, je bent altijd onderdeel van een, heel, van een groter spel. Dat is ook het mooie van, van een spel spelen. Dat je dus merkt, en ook hier is weer de vergelijking tussen het spel het muziekspel en het spel als hockey... Gaat op. Omdat als je bijvoorbeeld in een orkestje zit. Ik, ik, ik, ik heb zelf in bandjes gezeten. En uh, dan weet je dat je afhankelijk bent van die, al die andere muzikanten die op een ander punt in de ruimte staan. En, daar, en, en dus die ruimtelijkheid is van belang. En het feit dat je dus met meer bent, is van belang. En, en dat... Klopt bij informatie dat je ook in een filosofenbeentje zit? Uh, ja, nou, we zijn de laatste weer een keer bij elkaar geweest. Maar... Waarom gaan filosofen bij elkaar in een bandje zitten? Nou, omdat filosofen eigenlijk uh, muzikant hadden willen worden, maar ze niet goed genoeg waren. Dus, uh... Het verlangen naar muzikant willen worden. Ja, ja, ja, ja, maar de werkelijkheid is een andere. Ja. Net ja. zo goed als dat jij eigenlijk topsporter had willen zijn. Of iets met sport had willen doen. Ja, maar ik ben heel blij dat ik geblesseerd ben geraakt. En ja? dat ik geen topsporter ben geworden. Oh, ja, waarom eigenlijk? Ja. Uh, nou, Want het omdat is ik, toeval, kun je zeggen? Het is toeval, ja. Nee, de, de, de, ik, ik, ik, ik sportte een periode aan het eind van de middelbare school heel erg veel. En toen deed ik aan triathlon. En, toen deed ik echt waanzinnig veel aan sport. Dus uh, ik, ik, ging, uh, ik zwom elke ochtend uh, anderhalve kilometer. En ik ging nog twee keer per week naar waterpolo. En dan ging ik nog eens een keer 300 kilometer fietsen. En uh, dat, dat, dat, dat, dat, ik spijbelde ervoor om, om dat allemaal te kunnen doen. Uh, en toen ging dat hartstikke goed. En toen dacht ik, nou, dan ga ik bewegingswetenschappen studeren. En dan, uh, dan kan, ik, kan ik studie en, en, en sport uh, combineren. Maar uh, uh, toen raakte ik bij een, bij een training, een uh, hardlooptraining, raakte ik geblesseerd. En uh, nou, ik een beetje een vervelend gevoel in mijn achillespezen. En ik dacht, nou, een weekendje niet lopen is het wel klaar. Maar dat is dus toen niet meer opgehouden. En uh, toen kon ik gewoon uh, jarenlang niet meer uh, hardlopen. Uh, dus... Uh, uh, toen, moest ik, toen moest ik iets anders gaan doen. en uh, nou ja, zo, zo ben ik uiteindelijk toevallig in de filosofie gekomen. Uh. En is, dan nog, is, is dat wat je denkt, uh, uh, zoals je denkt over het leven... en bijvoorbeeld de rol van toeval, is dat dan uh, toepasbaar eigenlijk... als je zo naar je eigen leven kijkt? Ik bedoel, is het, is het een toepasbare... Uh, ja, hoe zou je het ja. Is het een toepasbaar vak voor jezelf... Uh, ja. Nee, ja. ja. ja kijk, ik, ik voel me hier heel erg bij thuis. En ik, dus ik, vind, ik ben erg blij dat ik dit, dit, dit heb gedaan. Ik mopper er ook wel op, natuurlijk. Ik bedoel, uh, Wat valt er dan te mopperen? Nou, ik ben soms enorm klaar mee om te vertellen hoe het zit. Dus dat, dat, wordt, uh, dat doe ik natuurlijk voortdurend. En, dat is je vak. En dat is mijn vak. En. Uh, um, Wat zou je dan willen vertellen? Uh, nou, ik zou dus liever muziek hebben gemaakt. En dus uh, in, als, ik als ik daar heel goed in was geweest... Ja. Daar, daar kijk ik echt met veel jal jaloezie naar. Of jaloezie is wat overdreven, want uh, dan is het is net alsof ik... Alsof ik uh, nee, maar echt al, uh, Ik zat gisteren weer wat, wat, wat oude filmpjes van, van Tom Waits te bekijken op YouTube. Nou, dat is weergaloos. En uh, die, ja, dus dat, dat, dat, dat, dat, dat zou ik veel fijner vinden. En het mooie aan muziek is dat je, dat gebeurt terwijl je het speelt dan, dan is het aan de hand. Hè? En dat, ja. en dat, dat... Dus je wil niet beschouwen, als ik je even mag onderbreken. Ja. Je wil niet aan de zijlijn staan, je wil in het spel zelf zitten. Ja, precies. Want Vroeger wilde ik, je doe in het dit, spel zitten, wat het spel. sport, ja. sport heette. En, en muziek is ook zo'n spel. Ja. ja En misschien ben ik hier wel het best in, hoor. En moet dit het dan ook maar zijn? Maar daar zit toch wel iets, iets on, onbevredigends in, zoals je het nu formuleert. Uh, ja, maar dat is toch niet erg. Uh, ja, uh, als je... De, nou ja, nee. kijk, ik denk opeens aan het feit dat ik de informatie kreeg... dat jij twee dingen aan het doen bent. Je bent een proefschrift aan het schrijven over schaamte. Mm -hmm. Dat lijkt mij een gesneden koek. Maar je bent ook een roman aan het schrijven. Ja. Of, althans, je gaat een roman schrijven. Uh, ja, nee, daar, ben, daar ben ik mee bezig. Is, ja. dat, is dat dan bijvoorbeeld ook een spel? Ja, is dat eigenlijk zeg maar, wat de muziek ook is? Ja, en, dan is dat, en dat is nog steeds toch die afgeleide van muziek. Want uiteindelijk, ik denk dat, dat schrijvers dat. Eh, want ik bedoel, ook, ook, ook, ook non-fictie is in, dat, in, dat als, of in, dat, in die zin een schrijverschap. Dat je dus eh, als schrijver bezig bent om alles met alles te verbinden. Ja. Eh, eh, jouw blik eigenlijk zichtbaar te maken. Dus eigenlijk wat je de hele dag, wat iedereen de hele dag doet, is namelijk de wereld verbeelden. Dat, dat doe je dus altijd. En anderen die gaan dan naar het werk en, en, en schrijvers, Jij willen graag, het op. Ja, schrijvers willen dat graag opschrijven, wat ze dan aan het verbeelden zijn. En, uh, de muzikant doet dat gewoon real time. Je hoort het, je ziet het, je voelt het. Ja, maar daarin ben je en, beperkt. Ja, en dat de, kan je ja. dus blijkbaar niet. Nee, nee, nee, ik kan wel een beetje muziek maken, maar ik geloof niet dat daarmee. En, en, en, en, en, en dus ik merk gewoon dat het bij het schrijven ligt. En, en dan denk ik dat, het, dat ik het dus prettig zou vinden om, om die verbeelding eens een keer. Uh, los te laten op een, uh, op een manier dat, dat, je, dat, dat mensen niet meteen zeggen... Uh, het is niet waar wat je zegt, of iets dergelijks. Want Precies, dus dat je niet dat wat je nu al een beetje vermoeiend begint te vinden... professor Koen Simon legt de wereld uit, ja, dat, ja. dat ga je niet doen. In, de, in, in een roman ga je niks uitleggen, dan wordt het een hele slechte roman. Ja. Precies. In een ja. in, in roman ga het je het ook zo... Het is heel gek als mensen vragen, waar gaat je roman over? Dus ik bedoel, ja, nee, al die andere boeken, die gingen ergens over. Maar een roman gaat niet ergens over. En nee, natuurlijk, je kunt een verhaal wij, wij moeten gewoon meegaan in jouw spel. Ja. En jij wil gewoon spelen. Ik wil heel graag spelen. Is dat niet gewoon... Ja, ik heb er helemaal geen verstand van, hoor. En ik ben ook redelijk dom op dit gebied. Uh, maar is het niet gewoon dat zo dat... lijkt me spel. Ja. Uh, een beetje. Ja. Uh, is het niet zo dat jongetjes gewoon altijd willen spelen? Meisjes ook, trouwens. ja. ja. Uh, Gewoon spelen omdat het refereert aan iets wat ons gelukkig maakte toen we 4,5 waren? Nee, want toen deden we dat ook. En toen deden we dat, en toen nee, Juist, het... dat bedoel ik. Dat we daar ja, maar, eigenlijk dat, in dat, ons dat, hele leven naar terug verlangen. Nee, dat, dat spel is volgens mij echt alleen maar uh, nodig... omdat we um, als mens totaal richtingloos zijn... met, met al die uh, talloze Hartstig. hartstochten ja. die door je ziel heen vliegen, alle kanten op... En zodra je een maat begint te tikken, heb je ook maat in je leven. En, uh, en, uh, en dat zie je ook. Daarom vinden kinderen zingen zo leuk. En, uh, en, en, en spelen. En daarom vinden mensen, uh, grote mensen, ja. <laughs> vinden zingen ook leuk. Ja. En vinden spelen ook leuk. Ze spelen andere spelletjes. Heel snel nog even. Heeft uw gast gekeken naar... Uh, de mate van zelfacceptatie in verhouding tot tevredenheid... in de verhouding tot verlangen. Oh, Dat is een, een grote he? vraag, zeg. Eén minuut voor het einde van de uitzending. De mate van... Ik begrijp hem niet. Nee, zo, weet je wat maar, we gaan doen? Zijn? Nee, Dit is een, een gast die... Elisabeth, ontzettend goede vraag... maar hier moeten we wat langer naar kijken. Ik mail. Ik mail zijn haar. Ma U wordt gemaild, Elisabeth. Uh, Koen, wat komt er op je tegel te staan? Want we zijn gewoon aan het einde van dit uur. Dan kan ik even zeggen dat dat boek, dus vanaf 1 april, hè, dan is het de maand van de filosofie. Koen Simons schuldgevoel over de behoefte aan dingen die we niet nodig hebben. Staat natuurlijk veel meer in dan waar we nu aan toe kwamen. Wat ga jij opschrijven? Um, niet die van het verlangen. Ah, en laten van... we zeggen, het leven in... Uh, ik verzin hem nu... Uh... Goh, ik dacht dat een filosoof altijd wel een paar tegelteksten nee, nou, bij de hand had. Het, we moeten maat houden. Dat oh, staat erop. Ja, we moeten maat houden. Oh ja, dat is dubbel. Leuk. Ja. Annette van Tricht zometeen in twee dingen. Met een oud-heks. En ze praat met de jachtontwerper Jouke van der Baan... over de successen van de Nederlandse jachtbouw. We moeten maat houden. Vind ik leuk. Dankjewel, Koen Simon. Graag gedaan. Dank, meneer Simon. Dit was aflevering 2607. Mogen wij u uitnodigen om nog even wat te verspillen aan de bar. Fijn. Tot morgen. Radio 1. Denstof.